Wij vinden dat we een goede zaak hebben gepresenteerd en dat er een voordeling mag moeten volgen. Eh, nou, dat is een vrijspraak geworden en dat is eh, de reden dat we eh, alsnog in hoger beroep gaan. Ron P. zit al een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor de moord op stewardess Christel Ambrosius in 1994. Die zaak werd bekend als de Puttense moordzaak.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 De nachttreinen in Brabant rijden over een paar maanden niet meer na twee uur s'nachts. Het is te duur om de treinen de hele nacht te laten rijden, zeggen de spoorwegen. Na twee uur zijn er relatief erg weinig reizigers. Uh, daarmee kunnen we de kosten voor het rijden van die treinen niet dekken. En de provincie heeft nu besloten om de subsidie te stoppen. Dus zullen wij er ook mee moeten stoppen. De nachttreinen in Brabant rijden nu nog op vrijdag en zaterdag... tot vier uur s'nachts tussen de grote steden in de provincie. In december verandert de dienstregeling. Het weer veel regen en wind. Het is een graad of 16. Morgen vooral in het zuidoosten regen. In de rest van het land droger en af en toe zon. Het wordt ongeveer 14 graden. ANWB Verkeersinformatie. Files bij Amsterdam op de A10, de Ring Amsterdam... tussen RAI en Amstel Business Park, 2 kilometer. Een aanrijding op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen de knopen de Terbrechtseplein en de Ridderkerken 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. En op de parallelrijbaan is ook 3 kilometer file ontstaan. Op de A27, Breda richting Utrecht bij Hagestein 2 kilometer. A67, Eindhoven richting Duitsland. Tussen Velden en de grens, 3 kilometer. Heeft te maken met drukte richting Duitsland vanwege een feestdag...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 Mees case van Mirjam Oldenhaven voor maar 4,95. We zijn er weer. Vanmiddag start een nieuw seizoen Katholiek Nederland TV. Waarin ik, mediapriester Rodrik van Heugen, u op de hoogte houd van alle katholieke zaken die spelen in Nederland en het Vaticaan. Katholiek Nederland TV, vanmiddag 5 over 5 bij RKK op Nederland 2.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Henny Hennie Tinga. Zij is heilssoldaat bij het leger des Heils... en 20 jaar geleden ging ze met haar hele familie bij de Bijlmerramp helpen. Ook hier Samira Bouchibdi, oud-Kamerlid van de Partij van Arbeid... en zij gaat in debat met Lisbeth van Tongeren van GroenLinks... over de actie van Women on the Waves voor de kust van Marokko... en Ethica Guilaine van Tiel was eerder te horen over voetballer Evander Snow... en springende sterren die allerlei gezondheidsrisico's nemen. Straks ook onze dichter bij de dag, Quirin van Halen. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie nee, scheelt er vandaag ons appeltje? Samira Tjibti, jij wil het hebben over Women on Waves. Vertel nog even, wat is dat voor een organisatie en wat gaan ze precies doen? Nou ja, women on Waves gaan uh, op een boot en bezoeken verschillende uh, landen. Um, en, en gisteren heb ik via ook een persbericht uh, heb ik, uh, begrepen dat ze uh, naar Marokko gaan, naar Smeer. En uh, natuurlijk blijven ze in internationale wateren, want ze kunnen niet uh, uh, de wateren van Marokko uh, binnenvaren, want dat is illegaal. Dus dan blijf je op internationale wateren. En als je dan de vrouwen uitnodigt, ik bedoel, ik ben er nooit bij geweest hoor, ik heb alleen een idee hoe het uh, gaat. Uh -huh. En als je dan de vrouwen uitnodigt op je uh, boot om ze te helpen te aborteren, dan ben je nog op... dan werk je onder Nederlandse vlag. En dan zijn die 24-weken termijn bijvoorbeeld... is dan ook ja. Uh, ja, via het Nederlandse wet. En het is een boot die naar landen... Ze varen meestal naar landen toe waar uh, vrouwen geen abortus kunnen ondergaan. Ja. En willen daar vrouwen helpen. Dat is eigenlijk de insteek. Dat is, ja. Ik heb uh, uh, de voorzitter, uh, uh, mevrouw... Ik, ik ben Gompert, een, Rebecca Grompert. Rebecca, inderdaad. Uh, heb ik uh, wel eens ontmoet en, ja, en dat is uh, de bedoeling. Ja. Met wie ga je het appeltje schillen? Met Lisbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks. Ja. En zij heeft uh, vandaag is er een persbericht uitgekomen dat uh, uh, uh, zij uh, naar de boot uh, toe vliegt, zeg maar, en, en daar. Uh, uh, en dat doet om aandacht te vragen uh, voor. Ja, ik, voor abortus. Ja. Maar volgens mij abortus, wat ik in het persbericht heb gegrepen of uit het persbericht heb begrepen is dat voor abortus dus daar. Maar ook voor uh, dat het geschrapt moet worden uit de Nederlandse wet. Okay. Dus ook voor abortus hier. Ja, Lisbeth van Tongen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Klopt dat, wat Samira net uh, samenvatten? Dat Dat de reden is dat u naar Marokko vliegt om die boot ja. te ondersteunen? GroenLinks wil dat abortus in Nederland uit het wetboek van strafrecht gaat... en gewoon onder het medisch tuchtrecht valt, zoals alle andere handelingen van artsen. En in Marokko ben ik uitgenodigd door een Marokkaanse vrouwengroep... Of ik deze uh, activiteit zou willen ondersteunen om ook voor Marokko, in Marokko, voor arme vrouwen abortus mogelijk te maken. Want de rijke Marokkaanse vrouwen kunnen bijvoorbeeld naar Frankrijk vliegen en daarna een kliniek. Arme Marokkaanse vrouwen zijn aangewezen op. Uh, ja, uh, aborteurs die illegaal werken en dat is uh, vaak levensgevaarlijk en slecht voor hun gezondheid. Ja, Samira, nou dat is de ondersteuning? Ja, dat uh, klopt. In Marokko uh, is abortus uh, illegaal, behalve als uh, de, de moeder uh, zou kunnen overlijden. Maar verder is het illegaal, dus ook als je uh, verkracht wordt bij incest, uh, et cetera. Het mag gewoon niet. Inderdaad zijn er uh, tussen de 600 en 800 abortussen per dag. Uh, dat is ontzettend veel. Uh -huh. De rijken, de elite. Uh, en de hogere middenklasse, hè, laten we die ook niet vergeten. Uh, um, die kunnen naar een arts. Die, die uh, aborteert illegaal. En uh -huh. hij kan daar echt uh, een aantal jaar gevangenisstraf ook voor krijgen. En de arme vrouwen, en daar gaat het eigenlijk ook over. Die gaan uh, uh, naar een vroedvrouw uh, uh, uh, uh, of laten zich. Echt onder erbarmelijke ja, omstandigheden maar dat aborteren. Dan begrijp ik jouw bezwaar tegen wat Lisbeth van Tonga gaat <coughs> doen... en wat Women on Waves gaat doen in Marokko niet helemaal. Leg dat dan eens even uit. Nou ja, mijn bezwaar is... Uh, A, dat uh, het niet gaat werken, die boot. Het is heel provocerend. Uh, ze bereiken de vrouwen niet, want ze krijgen geen media-aandacht. Want Marokko vertikt om hieraan uiteraard... iets wat zo opgelegd is uit het Westen... Uh, uh, om hier aandacht aan te besteden. Mali is één vrouwenorganisatie. Nou, ik ken al tientallen organisaties die het op een andere manier zouden doen. Ik ben ook voor het recht, voor de vrouwenrecht. Dat ondersteun ik. Ik hm. ben voor abortus. Zo even naar Lisbeth van Tongeren gaan? Mevrouw van Tongeren, het werkt niet, zegt Samira. Ja, soms moet je provoceren om een verandering teweeg te brengen. Ik denk aan wat vakbonden deden, ik denk aan wat suffragettes deden. En Marokkaanse vrouwen hebben inmiddels ook het internet ontdekt. Dus zelfs als het daar niet op radio en tv komt... zijn vrouwen wel degelijk ook te bereiken... En uh, uh, het komt uit het westen. Nou grappig genoeg komen de abortuswetten in Marokko komen uit het Franse recht. Dus uit het koloniale tijdperk. En zijn niet van recente datum. Dus eigenlijk wat wij zeggen is Marokkaanse vrouwen besluiten zelf hoe je dat wil doen. En uh, die uh, oude koloniale Franse regels moeten veranderd worden. Samira? Nee, prima, die worden ook veranderd. Want uh, er wordt uh, op dit moment ook door de minister van Sociale Ontwikkelingen en Gezin, gaat er ook gesproken worden over uh, uh, abortus. Ook als er sprake is van incest, verkrachting, et cetera. Dus het is al een onderwerp, ook in het land uh, zelf, en dat er het al... niet alleen maar sprake nee. is van een abortus. Dus hè, indien het, het, het, uh, uh, uh, de gezondheid van de moeder in het geding is. Dus er is al een discussie ook gaande. Het is een van hervormingen die, als het goed is, op de agenda ook blijft staan. En besproken ook gaat worden, dat die abortuswetgeving... Dus er gebeurt al heel ja. veel. En maar ik dat... ben zo bang dat door die boot, hè, door die provocerende uh, werking, en uh, dat het uh, uh, de discussie doodgeslagen maar vrouw, wordt. Mevrouw Van Tongeren? Het is nou, e als je in de geschiedenis te... kijkt, gebeurt het altijd zo. Hè? Je hebt gematigde groepen die in overleg zijn die te maken. En je hebt uh, mensen die op een ja, wat, wat, wat, wat zichtbaardere wijze aandacht vragen. En uiteindelijk is dat volgens mij de enige manier om veranderingen te krijgen. Je zag dat ik noemde het net al bij de vakbond, bij de suffragettes. Maar het is ook de manier bijvoorbeeld waarop Greenpeace werkt. Die duwt aan de buitenkant en dan zijn er andere mensen die aan de binnenkant werken. Dus volgens mij is eh, wat mevrouw Bouchipti zegt een fantastische aanvulling op het werk van Women on Waves. En van de Marokkaanse vrouwengroep op wiens uitnodiging ik daar aanwezig zal zijn. Ik nee. geloof dat mevrouw Bouchipti het daar niet helemaal mee eens is. Nee, dat geloof ik niet. Niet op dit onderwerp. Ik geloof ook niet dat het... Vrouw vrouwenzaak erg goed doet. En ik vind wat u doet als Kamerlid, dat is uh, prachtig werk. Ik heb het zelf gedaan. Uh, ik zou zo graag willen dat u als GroenLinks uh, uh, naar Marokko gaat, de vrouwenorganisaties daar in het land zelf ondersteunt, empowered, sterk maakt, krachtig, dat ze daar ook kunnen staan en kunnen zeggen tegen die minister die zegt, we gaan er werk van maken. Uh, uh, en dat zij uh, als organisaties met elkaar schouder aan schouder gaan staan en zeggen, maar wanneer? He, dat willen wij heel snel en uh, uh, belofte maak schuld. In plaats van dat u gelanceerd wordt op zo'n boot. Heel veel weten niet wat er gebeurt. Mensen vinden dat ook raar en eng. En, en uh, die arme vrouwen waar we het allebei over hebben eigenlijk, die hebben helemaal geen internet. Denk, sterker nog, ze weten niet eens wat internet is. Uh, dus ja, die bereiken we toch niet. Media aandacht is er niet in Marokko. Dus er komt geen krant, nee. geen televisie en helemaal niets. Dus ik zou bijna zeggen, uh, maak van die boot gewoon een hele mooie auto. Vraag toestemming om aan land te gaan. En ga lekker die discussie gewoon in het land uh, aan. En uh, zoek dan ook de hulp van die Marokkaanse vrouworganisatie. U? U heeft nu uitnodiging gekregen van één vrouwenorganisatie, dat is prima. Maar er zijn er tientallen die op een hele andere manier ook zouden kunnen uh, werken. Kylena uh, van Tiet, uh, hoe jij naar? Ja, mijn punt was eigenlijk dat um, wij weten in Nederland eigenlijk als geen ander... dat uh, de beste preventie tegen de noodzaak van abortus is... goede seksuele gezondheid van vrouwen en weerbaarheid uh, van vrouwen. Um, en dat ja, zou je ook voor kunnen kiezen om dat uit te dragen en te ondersteunen... in plaats van uh, abortus, wat voor vrouwen soms heel noodzakelijk... maar toch ook vaak uh, traumatisch uh, is. En wat eigenlijk de slechtste optie is als het gaat om het vermijden... van uh, ongewenste zwangerschap en ongewenste kinderen. Ja. En jij zegt, investeer daar dan in? Ja, als je je nou heel, strak, heel sterk profileert, waarom profileer je dan niet op die manier? Want in Nederland zijn wij daar namelijk ook echt een voorloper van uh, vrijheid en, en, en openheid op het gebied van, uh, van, van seksuele gezondheid. Lisbeth van Tonga, is dat niet een beter idee? Een betere nou, insteek? Ik als de dames bij u in de studio die projecten oppakken... Dan pak ik deze op en dan werken we van drie kanten voor hetzelfde doel. Want ik ben ervan overtuigd dat het alle drie moet gebeuren. Ja, je moet seksuele voorlichting hebben. Ja, je moet goede voorbehoedsmiddelen hebben. Maar. Er is ook een groep vrouwen die desondanks in een noodsituatie komt te zitten. En die hebben een veilige betaalbare abortus nodig. Dus ik begrijp niet waarom we elkaar niet ondersteunen hierbij. En ik heb eh, twee dagen lang afspraken met van alles aan organisaties in Marokko. Precies om te doen waar mevrouw Bouchipti om vraagt. Mooi contact te leggen, kijken of we kunnen helpen... en of we dat internationale vrouwennetwerk... Oké, okay. Laat, laatste woord voor Samira. Mooi, maar uh, dan nog blijf ik erbij die boot... Uh, uh is uh, helemaal niet nodig. Ik zou zeggen bijna overbodig. Want uh, uh, we zouden ook uh, kunnen uh, bedenken... en dan zou het veel sneller gaan. Je hebt namelijk ook Europese druk. En dan sluit ik me aan uh, uh, uh, uh, als er wordt gezegd... Uh, voorlichting, seksuele voorlichting, empowerment uh, van die vrouw... is heel erg belangrijk. En uh, er gaat heel veel geld vanuit Europa naar Marokko. En als daar een beetje druk uh, uh, op wordt gezet... dat er ook een groot pakket gaat naar die Marokkaanse vrouwen zodat ze zich uh, kunnen ontwikkelen. Ik denk dat het veel, veel echt uh, veel meer zal helpen. dan uh, uh, zo'n uh, boot met ja, een beetje radicale. Uh, toch wel een beetje radicale erop, zou okay. ik zeggen. Goed, dankjewel. Hartelijk dank ook aan Elisabeth van Tongeren. Hey, Turn me on. Morgen is het 20 jaar geleden dat een toestel van L. zich in de flatgebouwen van de Belmemeer in Amsterdam boorde. En die Tinga, destijds werkzaam als officier bij het Leger des Heils, werd hulpverlener van de hulpverleners. We gaan 20 jaar terug in de tijd. L1862, we just to be sure your engines, number 3 and 4, are out. Number 3 and 4, are out. and we have uh, problems with our flat. Wijk dan, wijk dan, wijk dan, wijk dan, wijk dan, wijk dan, wijk dan. Is gebeurd. Help, wijk dan, 16 jaar verder. Heeft geen zin, hij is gekregen. Heb je hem gezien? Eén grote roodbouw van Amsterdam. Ja, mevrouw Tinga, weet u nog waar u was toen de gang plaatsvond? Ja, ik was op de ouderzijds achterburgwal, want daar zou om zeven uur in dienst beginnen. En toen was het nog de tijd van de piepers. En mijn pieper ging af. Het was in eerste instantie mijn dochter uit AMC. Die zei, mam, er is een vliegtuig neergestort in de Bijlmer. En twee seconden later was dat de pieper van de brandweer... waar we een uh, sterke band mee hebben bij grote rampen. Uh, is er Cies, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal geprofessionaliseerd. Uh, de oproep van uh, een grote ramp... Uh, kunnen jullie komen. Nee. En wij zijn gelijk gaan opschalen. En om zeven uur ben ik met iemand anders samen met de auto... Eh, richting de Bijlmer gegaan om daar te inventariseren. Wat kunnen we daar doen? Was dat uw taak of deed u dat spontaan? Nee, dat was mijn taak. Oké, okay, daarvoor stond mijn u... taak was me te coördineren. Degene ja. die uiteindelijk eh, de totale coördinatie zou doen... Die bleef op de plek en die ging koffie zetten, zoals we dat altijd deden. We hadden natuurlijk Hotel Polen al veel eerder gehad. We hadden de brand op de Achterburgwal van Rosso gehad. Hmm. Dus we hadden wel een aantal grote uh, dingen meegemaakt. Wat trof u aan? Wat ik aantrof was ten eerste dat het moeilijk was om in de Bijlmer te komen. Gelukkig werden wij. We zijn natuurlijk altijd uniform doorgelaten. Dus we konden er naartoe. Ik bedoel dat je de brand weer doorlaat. Lijkt me logisch. Maar het Leger des Hels mag dan ook door? Ja ja okay. we, we hebben daar kaarten voor. Hè? Dus daar zijn afspraken gewoon over. Nee, we werden daar doorgelaten. Dus ze gingen naartoe. Ja, wat je aantreft is, is chaos. Heel veel vuur. Heel veel geluid. En wat mij het meeste... Uh, uh, ja, mij is gebleven die ongelofelijke herrie... van al die auto's van hulpverleners. Dus van die ambulances. Van die brandweerwagens. Dat lawaai. Als er nu uh, een paar uh, auto's tegelijk rijden slaak daar nog steeds op aan en dan denkt u terug aan die dag denk ik terug aan die dag aan dat die het geluid avond. is voor altijd verbonden ja. met die avond. Ja. ja. maar dat hoorde je ook in de hele stad ook ja. in, in, ik ongelooflijk in amsterdam in die tijd maar je hoorde ook gewoon in de binnenstad hoorde je al die ambulances ja. en al die ja. Eh, ja dat was gewoon surrealistisch en dan ja, we gingen in eerste instantie naar het, uh, de brandweerkazerne, nou daar waren ze allemaal uitgerukt. Uh, toen gingen we naar het hoofdpolitiebureau, uh, meldden ons daar gelijk. En daar was ook het moment dat ik een van de eerste mensen tegen ben gekomen die voor mij uh, ja, eigenlijk uh, ja, de personificatie waren van wat daar gebeurde. En meneer Truiderbon, man die zei ik ben met mijn vrouw even een paar boodschappen gaan doen en uh, we waren even weg. En, en daar in dat vuur is, uh, is ons flat. En de twee kinderen waren thuis, 15 en 16. Mm. En dan kan je het zelf toch niet geloven ook. Nee, want die hebben hun kinderen niet meer teruggezien. Nee, Sjankines uh, en zijn beide bij die brand omgekomen. Ah. Maar ook, en ik denk dat je uh, dat niet zo goed van tevoren realiseert... maar dat wordt je later duidelijk... ook het huis, ook alle foto's, ook alles wat er aan geschiedenis is is weg. Dus het is een combinatie van... als je getroffen wordt in je huis... dan is, is je basis weg. Hm. Wat moeten we vervolgens gaan doen ter plekke? We zijn toen in eerste instantie gaan praten met de politie... waar hebben we een, een, een hal? We gaan op twee plekken werken. Uh, het Rode Kruis zat verantwoordelijk voor gewonden. Uh, en wij doen dan het stukje van koffie, thee praatje maken, luisteren naar mensen. Uh, we moeten ergens een sporthal hebben... waar we de mensen kunnen opvangen, een plek... En uh, we gaan op de plek zelf van de mensen die aan het werk zijn... die daar bezig zijn, uh, koffie, soep en een broodje brengen. Want aflossen is er in zo'n situatie natuurlijk helemaal niet bij. En mensen die daar verdwaasd rondlopen... Uh, proberen op te vangen naar het, uh, die centrale plek te brengen. Daar was eerst onduidelijkheid van... is die plek nou hier of is die daar? Dus we hebben op een gegeven moment ook wel heen en weer gereden. En eigenlijk om acht uur, uh, kwart over acht... was onze eerste wagen met koffie en soep. Arriveerde daar ook met de eerste groep heilsoldaten... om te gaan uitdelen, om uh, te gaan meehelpen. Nou, uw hele familie is bij het leger. Was u met z'n allen of was u alleen? Nee, ik was alleen op de Achterburgwal. Mijn dochter mocht gelijk van haar werk weg. Die werkte in het AMC, dus die is gelijk uh, naar de Bijlmer gekomen. Is gaan helpen. Uh, Zou toen net twee maanden een vriend. Die is op de auto gaan rijden. Om, want alles moet ook heen en weer gebracht worden. En onze twee zoons zijn in de loop van het hele gebeuren mee gaan helpen. Want kijk, de eerste 24 uur is het alle hens aan dek. En daarna ga je met elkaar uren afspreken en zaken regelen. Maar de eerste 24 uur was de hele familie Tinga was daar? Ja, waren met z'n allen daar. En u kwam elkaar ook tegen? U kwam elkaar tegen. En niet alleen wij, uiteindelijk hebben bij de Bijlmeramp er zo'n 120, 150 Leger des Heils mensen meegeholpen. En dat is in die grote sporthal geweest. Dat is geweest dat een heilsband speelde... op het moment dat de namen bekendgemaakt werden... van de mensen waarvan ze echt wisten dat ze overleden waren. Dus de lijsten... Uh, op de plek zelf, waar dus ge geruimd moest worden... en die spullen weggehaald worden... stond een tent waar de mensen ze even konden zitten. Uh, de hulpverleners ook. de hulpverleners. Dat was een soort hulpverlener van de hulpverleners. Ook dat, ja. ook dat, dat hoort er allemaal gewoon bij. En na veertien dagen hebben we alle mensen in de omgeving... Uh, opgezocht en gevraagd hoe het met ze was... Hmm. En dat nou, werd gewaardeerd vermoedelijk? Dat werd heel erg gewaardeerd. Maar ja. hoe lang hou je dat vol? Want er komt ook weer een dag dat je, ge dat je er niet meer naartoe gaat lijken. Nee, de eerste veertien dagen ben ik dus eigenlijk op een aantal uren per nacht slapen na constant in die, in die hal geweest. Oh ja. Want heeft u daar uh, relaties opgebouwd en ook uh, aan overgehouden? Ja, met met naam bijvoorbeeld een aantal mensen van de politie. En dat, Gaat er helemaal blij bij kijken. Ja, dat zijn <laughs> nog altijd relaties die gewoon voor altijd gebleven zijn. Je hebt zoveel met elkaar meegemaakt. En een aantal mensen waarvan je, nou zoals de Truideman familie. daar heb ik die in het begin nog wel een aantal keren opgezocht. Maar op een gegeven moment laat je elkaar ook weer los. Hè? Ga je toch ook je eigen wereld weer verder. Maar na hoeveel, ja, hoeveel jaar is dat? Nou, na een jaar of twee, drie. Dan laat je elkaar weer los. Ja, ja. gewoon uh, toch ook hun eigen wereldje waar zij in leven. Uh, nou, een ander gezin. Uh, wat we een heel aantal keren naar uh, Beverwijk gereden hebben. naar het brandwondencentrum. omdat die dochter ongelooflijk verbrand was. Ik denk wel eens. het is nu twintig jaar later. hoe zou het daarmee afgelopen zijn? Hmm, maar dat contact is er niet meer. Nee, dat weet, dat weet ik niet meer. Nee. Nee, maar die dat zijn naar Rotterdam verhuisd. Een aantal mensen zijn ook weggetrokken. Dus ja, het is, het is voor altijd met ons leven verbonden. Uh, uh, gaat u naar de herdenking morgen? Nee, De eerste tien jaar ben ik ieder jaar gegaan. En nu ga ik af en toe. Niet ieder jaar. En morgen pas ik op mijn kleinkinderen. Dus ga ik uh, uh, bij de televisie even kijken. Hoeft niet altijd. Want er wordt wat uitgezonden morgen? Ja. AT5, hè? En dan gaat soort... u voor de televisie... Ja, dan ja. ga ik kijken. Ja. Ja. En, en, en hoe beleeft u dat dan, denkt u? Nou, altijd weer dat aan de ene kant de ongelooflijke pijn... en de gezichten van mensen die daar ongelooflijk verloren hebben. Aan de andere kant, ja, de solidariteit en het van elkaar op aankunnen... en het met elkaar op weg zijn. Eh, je komt daar in zo'n gebeuren ook zulke ontzettend mooie mensen tegen... Hmm. Brengt ook het beste in mensen naar boven. Daar moet je geen ramp voor hebben trouwens. Nee. Maar het is wel wat je dan op een gegeven moment ziet gebeuren. Ja, dat is dan de mooie kant van zo'n ramp. Dat is de mooie kant van zo'n ramp. Dank voor uw verhaal. Bedankt. Wij uh, gaan de naar de dichter bij de dag. En dat is uh, vandaag uh, Querine van Halen. Kwerin, goedemiddag. Dank je. gaan hey. uh, graag naar jou luisteren. Met wie zou jij het liefst een koffie drinken? Met Romney of Obama of met Snow of met die sterren die zichzelf verminken... in Zwerelds aller, aller show? Met wie zou jij het liefst een kopje drinken? Met Oostendorp, de inspecteur-generaal... of met soldaten die hun krijgsmacht flink zien slinken... een plastic beker slobber in een bijna lege zaal? Een bakje... Koffie drinken met, ja wie koos jij, een bakje troost met Peter of liever pleuren met Piet, de grote reumer die onlangs helaas het leven liet, of met Henny Tinga, met Samira met een appeltje erbij. Het gaat om likability, om met wie je koffie wil gaan drinken. Vannacht kijk ik met die gedachten naar het presidentsdebat, maar zaterdag kijk ik weer lekker plat naar sterren die zichzelf verminken. Ik wil eigenlijk wel koffie drinken met jou, Kuerin. Kan dat ook? Nou, dat gaan we doen. <laughs> Dan spreken we een ja, keer leuk. af. Goed, dankjewel ja. voor het gedicht. We zetten het op de website, dit is de dag Nu En daarop kunt u ook uh, gesprekken terugluisteren... en uh, reacties of ideeën kunt u daarop kwijt. Einde van dit is de dag voor vandaag. Hartelijk dank aan de, de gasten die hier waren. Uh, Radio 1 gaat het meteen verder met Ville VPRO. Geo Goms, wie hebben jullie te gast? Ja, wij praten met Gerben van der Marel en Vasco van der Boom. Dat zijn twee journalisten. Die hebben een fantastisch boek geschreven over de klimopzaak. Daar weet je vast nog alles van. De grootste vastgoedfraude in Nederland ooit. Waarbij het Philips Pensioenfonds en het Bouwfonds leeggeroofd werden. En van het boek, daar is nu een toneelstuk van gemaakt. En dat gaat vanavond in première in het Amsterdamse De La Mar Theater. Met onder andere in de hoofdrol Pierre Bokma. Nou, dat vonden wij zo leuk. Wij gaan met hun daarover praten. Maar dat doen we na het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het OBAR ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van Ron P. Het OM eist de levenslang tegen de man voor de moord op de Rijswijkse studenten Anneke van der Stap. De rechtbank in Den Haag sprak hem vorige week vrij. Ron P. zit al een gevangenisstraf van 18 jaar uit voor de moord op stewardess Christel Ambrosius in 1994. In Spanje hebben twee grote vastgoedbedrijven faillissement aangevraagd. Als ze inderdaad failliet worden verklaard, dan is het op vier na grootste faillissement uit de Spaanse geschiedenis. De twee bedrijven hebben ruim anderhalf miljard euro aan schuld bij Spaanse en buitenlandse banken. En de douane heeft op Schiphol een koffer onderschept met daarin ruim 200 levende vogelspinnen. Een Duits stel had de giftige spinnen zelf gevangen in Peru. En ook had ze tientallen duizendpoten, krekels, kevers en sprinkhanen bij zich. De dieren zijn allemaal in beslag genomen. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie De avondsbit begint al een beetje voorzichtig bij Utrecht... en ook bij Rotterdam. In totaal staat er 39 kilometer. Een paar dingen vallen op: Er is een aanrijding geweest op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij het knooppunt Muidenberg. staat 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda was ook een aanrijding. Bij rotterdam Feyenoord op de parallelbaan nog 4 kilometer. En voor het knopend Ridderkerk 5 kilometer op de hoofdrijbaan. Verder drukte op de A67 Eindhoven richting Duitsland. Tussen Velden en de Duitse grens 3 kilometer. Dat heeft te maken... Met een Duitse feestdag en op de N280 München Gladbach richting Roermond. Tussen de grens en Roermond staat 6 kilometer. Dit is Radio 1 VPRO. Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De verkiezingen in Amerika, Turkije en de Koerden. En de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Daarover geeft ons buitenlandpanel analyses en meningen na vier uur. En vanavond is in het nieuwe De Lamar Theater in Amsterdam... de première van De Verleiders, een criminele komedie... gebaseerd op het boek over de grootste vastgoedfraude ooit in Nederland. De auteurs van dat boek, Gerben van der Marel en Vasco van der Boon... zijn hier te gast. En uw reacties zijn natuurlijk altijd welkom... via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, villa VPRO. Energiebedrijven dreigen met een energieheffing. En die komt dan boven op de huidige tarieven. Nou, dan zou je zeggen, energie wordt dan lekker behoorlijk duur. Uh, Hans de Geus, economiecommentator bij het televisiezender RTLZ. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, goedemiddag. We zeggen je en jij, want we kennen elkaar. Ja. Zeg, waarom is die energieheffing nodig volgens de industrie? Nou, wat zij schetsen is, uh, is, is wel een, een, een moeilijkheid die, wel die er echt wel is, is namelijk als je steeds meer uh, uh, hernieuwbare energie op het net brengt, zoals zon en wind. Groene energie? Hè? Ja, groene energie. Dat is heel goed als die windmolens draaien, maar die kunnen ook uitvallen als er geen wind is. Dus dan moet je toch capaciteit achter de hand hebben om op te kunnen starten als, als er geen wind en zon is. Dus dat is waar. Uh, wat alleen een beetje gek is, is dat zij deels in de problemen zijn gekomen... omdat de stroomprijs gewoon überhaupt heel laag is... en dat komt omdat ze in het verleden al eigenlijk veel te veel hebben geïnvesteerd. Dus er is eigenlijk al te veel capaciteit in Nederland. Uh, zij krijgen wel problemen als er steeds meer wind op het net komt... want dan worden zij weggedrukt, moeten zij hun centrale uitzetten... en dat kost hun geld, want mm -hmm. dan zien ze hun investering niet terug. Dus dat zit er inderdaad aan te komen... Maar ja, dat probleem is er sowieso al. Maar ja, het is beetje... Hans, als ik, als ik even mag, het is wel gek... want zij geven de voorstelling van zaken... alsof ze echt nieuwe uh, centrales, kolen- en gascentrales, moeten bouwen... om als de groene stroom ooit uitvalt, aan alle behoeften te voorzien. En jij zegt nu, maar ze hebben al zat. Ja, in Nederland is dat in ieder geval wel zo. Dus het verhaal geldt in een hoop Europese landen, maar in ieder geval niet in Nederland. Dus het is wat dat betreft een beetje een gek verhaal. Wat wel zo is, wij krijgen natuurlijk ook heel veel groene stroom uit Duitsland over de grens en dan moeten hier die centrales allemaal uit. Dat is al heel vaak gebeurd. Ja, dat is eigenlijk wat we allemaal willen, hè, dat de codecentrales uit worden gezet. Ja. Alleen dan zitten zij met de gebakken peren, dus zij... Ja, waarom dan eigenlijk? Dat stamp ik nog even niet. Waarom zitten ze met de gebakken peren? Kijk, wat zij het liefst willen is gewoon die centrales neerzetten voor 30 jaar. Dan weten ze wat de investering is en dat ding 30 jaar lang aanlaat. Dus dan weten ze dat ze elk uur gewoon uh, die investering terugverdienen. Elke keer dat dat ding uit moet, is voor hun een groot verlies... want dan verdienen ze hun investering niet terug. Ja, maar die groene stroom die ze krijgen uit Duitsland bijvoorbeeld... daar zit flinke subsidie op. Dat strepen ze dan toch tegen elkaar weg? Ja, dat, is, dat, hè, dat, geldt, dat geldt voor de voor de voor de leverancier van de stroom, dat geldt niet voor deze bedrijven die zelf vooral producent zijn van uh, met kolen opgewekte uh, stroom. Dus dat, uh, dat is even net iets anders. Waarom komen ze op dit moment, denk je, met dit bericht waarvan jij zegt, ja, zo'n vaart loopt het niet? Het lijkt een beetje overbodig. Ja, nou het is natuurlijk, de formatie is gaande en we weten allemaal dat eh, waarschijnlijk die kolentax nog overeind is. Tenminste, ik heb niet gelezen dat die kolentax uit het Koenoesakkoord uh, in de in de huidige plannen zal Nee, Die blijft. Uh, zal, sneuven, ja, die zal die blijven, blijft. maar dat willen ze natuurlijk niet. Dus we proberen op deze manier ook de boel onder druk te zetten en uh, ja, op die manier misschien toch die, uh, die, die kolentax uh, van tafel te krijgen. Hoewel je ook weer hoort van Natuur en Milieu dat die CODE-tax eigenlijk weinig voorstelt qua hoeveelheid. Nou ja, dat is, dat is dan nu eventjes, uh, dat, dat, dat klopt, maar het komt er wel weer bij. En ze hebben echt wel een probleem hoor, dat klopt. Want er komt waarschijnlijk toch steeds meer groene stroom aan. Als het niet uit Nederland is, dan is het wel uit Duitsland. Ze hebben die enorme investeringen gedaan. Dus zij zitten nu wel voor het blok. Maar de vraag is natuurlijk: wie moet dat gaan oplossen? En ze hadden natuurlijk al jaren geleden kunnen zien aankomen dat die transitie naar duurzame energie gemaakt moet worden. Maar dat hebben ze eigenlijk niet gedaan en dus en ze moeten ze nu met hun billen op de blaren zitten. Ze zijn maar doorgegaan. En nu willen ze meer geld om nog meer capaciteit bij te bouwen om, om dat, omdat ze dat willen opvangen. Maar in feite willen ze daar hun eigen misinvesteringen mee goed maken, want ze draaien nu uh, voor een groot deel ook al met verlies, omdat de stroomprijs zo laag is, omdat er al te veel capaciteit is. Dus het is heel krom allemaal. Jawel, en ze vallen ook door de man, want ze roepen al jaren dat ze ook heel graag mee willen werken aan groene stroom. Dat blijkt hier niet uit. Nee, dat blijkt hier totaal niet uit, dat klopt. Wat wel is, is uh, er is wel geld nodig, maar ja, mijn visie is, uh, voor zover je wil investeren in de overgang naar, uh, naar, uh, naar duurzaam, wat inderdaad moet gebeuren... Dus je kan beter kijken naar oplossingen, zodat je die duurzame stroom ja. wel makkelijk kan toepassen. Dus dat ja. betekent een pan-Europese netwerk, hè, dat je als het ergens anders waait, bijvoorbeeld in Zuid-Europa, dat je hier die stroom daar ook van kan pakken. Ja. Dus het aansluiten van netwerken. Je moet ook denken aan vraagsturing, want uh, hè, die wasmachine hoeft niet de hele dag te draaien. Dus dat er van buitenaf wordt bepaald, als het waait gaan alle wasmachines aan. Als je dus op die manier de vraag beter kan sturen, ja. uh, dan heb je die backup ook veel minder nodig. Ik hoor je eigenlijk ook een beetje zeggen, dat komt wel goed, die heffing gaat niet door. Nou dat, weet ik, nou, dat weet ik. Nou, er zijn een hoop Europese landen die dat al willen. Uh, alleen de Europese Commissie is er nogal tegen, want die vindt dat het uh, toch meer uh, aan de opwekkant van de duur... Want aan de duurzame opwekkant kan ook nog een hele hoop gebeuren, dat die capaciteit toch wat constanter wordt. Uh, bijvoorbeeld dichter bij de gebruikers gaan zitten, dat soort dingen. Beter plannen van capaciteit, beter op elkaar aansluiten. Dat moet allemaal gebeuren. En daar is de Europese Commissie veel meer voor. Hm. Gelukkig. Oké, okay. okay. Hans de Geus, hartelijk dank. Goedemiddag. Goedemiddag. Tijd voor onze serie Minuten uit de Gevangenis. En vandaag nemen we daar een kijkje in de bibliotheek. Psst. Eén minuut. De Gevangenis. De zon staat stralend in de lucht. Maar ik slaak een diepe zucht. Wat moet ik met het leven worden? Er staan in geen richtingsborden. Als jij van de AWB zou zijn, kon jij het verzachten, al die pijn. <lacht> dat komt dan uit Candlelight. en dat is dan zo het is heel populair. Nou, waar het veel voor gebruikt wordt, en daar mag je natuurlijk nooit hard op zeggen, is dat ze gewoon stukjes jatten en schrijven ze aan een vrouw of vriendin. Zijn. En de vrouw of vriendin denkt dan, denk je, van goh, kan je dat goed? Het is niet literair natuurlijk, hè? Niet literair, hè? Want we hebben wel eens van die bundels, uh, ja, die... Even kijken, Ja, Vazalis, Marsman, Slauwerhof. En die ziet er nou fantastisch uit en dat wil zeggen dat die weinig uitgeleend wordt. Dus kennen wij, wel iets helemaal kapot gelezen. Dat is altijd geweest, gedichten. Uh, dat is echt van, van ouds, hè, dat ze gedichten schrijven. Je ziet ook heel vaak in, in deze boeken, op de, daar staan er kruisjes op de bladzijde. En dan, dan kun je gewoon zien, oh ja, die heb ik gehad, die kan ik niet meer gebruiken. Ja. Ik dat is zo mooi. Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. En meer minuten vindt u op onze site vpro.nl slash één minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land.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 Donderdag is het Werelddierendag. Reden voor Metropolis Radio om te bekijken hoe men elders in de wereld met tamme en wilde dieren omgaat. Gisteren was Metropolis in België waar typische Vlaamse dierenrassen met uitsterven worden bedreigd. Er is één boer die dat koste wat kost tegen wil gaan. Als ik ergens in de wijk koeien zag, die een beetje er campus uitzagen, ja, dan, dan stopte ik en, en dan ga ik zoeken. En uh, dan, dan, dan vraag ik wie, wie, wie is de boer hier. En, en ja, zo, zo koop ik links en rechts wel um, een koe bij. Want denk ik denk alle koeien die je hier nu ziet, ja, ze komen allemaal van bij een andere boer. In Zuid-Afrika worden honden voornamelijk als waakdier gebruikt. Alice van Gelder zocht een hondenschool op waar ze zelfs van een Chihuahua een bloeddorstig monster kunnen maken. Oké, oké. command, Een open veld. Een uur rijden vanaf Johannesburg. Langs een drukke weg.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 Chris van der Verstazen van de from the SA Dog Training College South Africa. eigenaar heet Chris en iedereen hier noemt hem Chris Hond. Hij traint al meer dan 30 jaar honden. Um, you teach them to, to protect. You don't teach dogs to bite. All dogs can bite. Whether the dog's been taught to bite or not, it can bite. So, what we do is we basically teach them how to bite, when to bite, and to bite correctly. We leren ze wanneer ze moeten bijten, hoe te bijten en hoe correct te bijten. And no aggression. You'll see. Er is De honden worden op iemand afgestuurd die om zijn arm een soort kusten heeft. En dan moeten ze zo hard mogelijk in proberen te bijten. Bring it boy! Yes, it's a good boy! Bring it, Hier staat Johan. Johan is in de 70 met een Duitse herder. En hij is een van de betere honden. In het beschermen. Wat is zijn naam? What's Mishka. his name? Mishka. Ze is een female. I like the females more than the males. Because the females are It's difficult to say, but they're better than the men. <laughs> dus betere waakhonden ook. Ook betere waakhonden. Absoluut, absoluut. Waarom doet u mee specifiek met het waakhondgedeelte? Me and the wife is both a pensioners. I don't uh, own a weapon. Maar als ik deze dag vertelde om me te beschermen, zal hij me zullen, als ik dat zeg. So. Hij zegt, mevrouw en ik zijn met pensioen. Ik heb geen wapen in huis, maar we willen ons wel beschermen. Dus dit is iets wat nodig is in Zuid-Afrika. Beie, beie, want je weet nooit, ons oude mensen is, maar wanneer je oud wordt en ons begin ons een teken wordt voor die mensen wat skelm is en wat je wil beroof. Ja, hij zegt: vooral als je ouder wordt, dan ben je een makkelijker doelwit. Ziet u het echt als waakhond of, of is het ook een, echt een huisdier voor u? It's it's a child in the house. They sleep in the house. They don't sleep outside, because if you let them sleep outside, they can poison them. When they sleep inside, nobody will get, it. and they wake you up. Alright, there's somebody at the door, or somebody at the window. Uh, ze slapen de honden in de slaapkamer van het gepensioneerde koppel. Hij zegt: als je ze buiten uh, laat. Dan uh, worden ze soms ook wel eens vergiftigd. Uh, dieven gooien wel eens uh, een biefstukje met gif erin op het terras. En ja, dan heb je alsnog niks aan je en dan kunnen ze je overvallen. En nu is het uh, de beurt aan Johan met zijn hond, die al helemaal gek wordt. En voor deze hond hebben ze een uh, extra bescherming. Oh! En de instructeur nu, ook met bescherming om zijn arm, schiet met een pistool. Klappertjespistool. En alsnog gaat die hond erop af. Die hond is echt onverschrokken. Welke hond is nou een goede waakhond? With your dogs, it's your relationship with the animal that counts. Dus maakt niet uit wat voor soort, want ik zag de golden retriever wegrennen. Ja, en gewoonlijk met alle, alles is niet, niet bij het honden niet. Maar als je verhouding krijgt is, en die hond is hij deel van die mens pak zodat ze leven het. Hij zegt eigenlijk kun je iedere hond trainen als kon, zelfs een Chihuahua. Het gaat er gewoon om dat ze het gevoel like hebben down. dat ze het erf moeten beschermen en dat ze een band hebben met het gezin. I, I missed, I I, I, I, Johan maakt de hond weer rustig. Daar is hij, daar is a... Helemaal opgehitst. Daar is hij. Zit pa? Daar is a... hij. Ze niet te calm down? Ja, yeah, nou, now she's calm down. Because yeah. she just wanna kill. <laughs>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 zoveel mensen die hier op een plaatje wonen. Tot morgen in Metropolis Radio. De Verleiders, de Casanovas van de vastgoedfraude. En dat is de titel van het toneelstuk. En dat is gemaakt van het uh, boek van de journalisten Gerber van der Marel... Vaskar van der Boom. En dat boek gaat over de vastgoedfraude inderdaad. De klimopzaak, de grootste fraudezaak, vastgoedfraudezaak die Nederland ooit gekend heeft... En nou, niet uh, zal kennen, want je weet maar nooit wat er allemaal in verschiet ligt. Hij mm. gaat, het toneelstuk gaat vanavond in première. Morgen. Uh, morgenavond. Mm. We, zijn hele, we hebben de ja. hele tijd geoefend op vanavond. Maar we horen net twee seconden geleden... Vergever van Gerber van der Marel dat het morgenavond is. Met niet minder in de hoofdrol dan uh, Pierre Bokma. Jullie moeten mateloos trots zijn. Ja, ongelooflijk natuurlijk. Het is, een, het is een fantastische kast, zoals het heet. En, en dat maakt trots. Ik kwam vanochtend vanuit New York invliegen. En een van de eerste dingen die ik in de stad zag... langs de A10 was een enorme... Uh, reclame voor, uh, voor het theaterstuk en uh, verschillende voorstellingen zijn al uitverkocht. En de eerste try-outs die zijn geweest uh, uh, ja, worden omschreven als bloedstollend... en spannend en confronterend ook. Uh, mensen, het publiek wordt echt uh, uitgedaagd om na te denken over corruptie... Uh, en grenzen en, uh, en normvervaging. Jij komt uh, uit New York uh, aangevlogen, want daar woon jij inmiddels... Uh, je collega Vasco van der Boom, je bent gewoon nog in Nederland. Je hebt in elk geval al een try-out gezien. Ja. Um, en je was een, althans net heel enthousiast. Ja, het is, ik vind het een heel rijk uh, toneelstuk geworden. Um, het was hard. Um, het was verdrietig. Het was uh, meedogenloos. Ik uh, keer heel hard moeten lachen. En ik was echt niet de enige. <laughs> um, um, ze, ze maken van een op zich toch door ons uh, redelijk afgekloven, uitgemolken onderwerp. Hè? Want we hebben de vastgoedfraude van alle kanten proberen te ja, belichten. en, en, en, krant. en, en ja. In de krant en twee boeken. En, uh, ja. um, maar ze maken van het toneelstuk... de, de toneelbewerking maken ze iets heel nieuws. Ze weten het is naar het een hoger niveau te, te tillen... En, uh, uh, en er zitten ook wel uh, plaagstoten in naar ons bijvoorbeeld. Nou, dat, oh ja. Uh, ja. Laten we eerst even over het verhaal hebben, over de hoofdpersonen. Ja. Bijvoorbeeld Pierre Bokma, die speelt ene Nico Fijsma, ja. een van de hoofdverdachten. Vertel nog eventjes wie de hoofdrolspelers waren en waar nou ze ja, precies Nico van Vijsma, verdacht worden. Nico Vijsma, dat is uh, uh, de meest schilderachtige uh, van... Uh, Hij was nou ja, van? De, de criminele organisatie. Ja. Hij was de mental coach van uh, het bouwfonds. En hij eigenlijk, uh, volgens het Openbaar Ministerie... was hij de personeelschef, de opperpriester van de bende die minstens een kwart miljard uh, euro heeft gestolen... bij bouwfonds en het Philips Pensioenfonds. En dan was de, de rechterhand eigenlijk uh, altijd samen met zijn neef... een generatie jongere man, Jan van Vlijmen. En die was van het pensioenfonds, hè? Van, nou, die was, uh, andere. Nee, die was van het bouwfonds en is later voor zichzelf weer begonnen... en heeft toen het pensioenfonds van Philips getild. Ja, precies. Ja. Dat zijn de twee hoofdrolspelers. Dus ja. Waarom is trouwens de, de, de hoofdrolspeler die Pierre Bokma dus uh, speelt... Waarom is dat de meest schilderachtige, ook volgens jou, Gerber van der Mar de Marel, die Nico V? Ja, hij is wars van elke sociale conventie. heeft lak aan elke regel. Dat blijkt en, wel. En, ja. en leeft het leven dat hij wil, uh, wil leiden. En wat dat betreft. Uh, ik denk dat er uh, in iedere. Uh, Nederlander, ieder mens, wel een, een beetje Nico Vijsma schuilt. Uh, uh, de, vrije, de vrije jongen die, uh, die, uh, die overal uh, elke, elke autoriteit uh, uh, ja, verafschuwt. Uh, en, uh, en zich eigenlijk als een, als, een, uh, ja, als een karakter in Alice in Wonderland uh, gedraagt. Ja. Dat heeft hij zichzelf ook wel eens, uh, over zichzelf ook wel eens gezegd. Um, uh, ja, en uh, wat, wat tot de verbeelding spreekt, het is een mental coach. Hij coacht dus allerlei jonge fraude. Verdachte uh, directeuren om uh, tot, uh, over te gaan tot het uh, tot stelen ja. van geld van hun bazen. Je, als je in de zaal zit hè, en het doek gaat open, wat zie je dan als eerste? Vasco van, van ja. de Woon. Um, dan zie je eigenlijk niet zoveel. Je hoort uh, iets. Je hoort een, uh, een gedicht voorgedragen worden. Uh, Jantje zag spruimer hangen. Oh, als eieren door, zo groot? Door een kinderstemmetje. En, en waarom een, is dat? Uh, dat gedicht dat is uh, na een week uh, uh, strafproces... door de voorzitter van de Haarlemse rechtbank uh, in een opwelling. Leek het. Hij zei later dat hij dat uh, van tevoren had bedacht naar voren gegooid om uh, de fraudeverdachten die voor hem in het bankje stonden... eigenlijk te provoceren. Het, uh, hij, uh, het was een hele zware procesweek... en hij kwam niet door die betonnen muur van ontkennende verdachten heen. En toen ging hij dat gedicht. Jantje zag gespruim hangen, voordragen... in de hoop hem uh, nou ja, los te krijgen uit uh, dat, dat stevige... te provoceren, dat uh, ze heel provoceren. veel gejat hadden... Ja. en niet uitmaakte, want er was toch geld zat. Ja. Precies, de ja, pruimenboom hangt helemaal vol met overheidsruimen. En ja, dan komt toch iedereen in de verleiding, hè? En zelfs Jantje, om, om toch eens gretig te, te plukken. Dat is een mooie nou, vraag. Toen, ja. toen vonden de advocaten en, en de verdachten dat dat uh, vooringenomenheid was van de rechter en dat. Uh, nou, ze zijn uh, de twee verdachten hebben hun rechters met succes weten te verraken. Uh, die moeten trouwens uh, over twee weken voor een nieuw college voor de rechtbank staan. Nou, en dat gedicht, dat heeft dus eigenlijk... Uh, hey, Jantje zag spruim hangen. Dat, dat, het heeft, heeft een, een driedubbele lading. Mm -hmm. En dat, daar beginnen ze mee in het toneelstuk. Is het ja. niet zo, want jij hebt het dus gezien, Vasco... als je dat stuk ziet, je hebt genoten. Uh, je zegt net zelf, wij kennen, Gerben en ik kennen dat verhaal uit... en daarna jaren gevolgd. Het is voor ons helemaal afgekloven. Kwamen er... Uh, toch nu gevoelens bij jou los die je herkende... van de gevoelens die je had toen je bezig was met die zaken, en voor jou ook alles nog nieuw was. Dus zowel lachen als huilen, als woede, als bewondering. Hmm. Um, nee, het is anders. Um, kijk, wat, wat ik, waar ik me erg over verbaasd heb... is de reactie uit het publiek. Maar afloop, er waren echt mensen die helemaal flabbergasted waren. Van, uh, kan dat zijn, in Nederland? Uh, nee, het erger, van... De, ja, ik zit eigenlijk uh, voor hetzelfde dilemma. En ik weet nou niet meer wat ik moet doen. Het is, uh, de, wat voor, de, hoe bedoel je het dilemma? De, uh, de, uh, nou, laat ik me omkopen? Of moet ik omkopen? En dat is heel knap oh. eigenlijk van het, van het toneelstuk. Dat ze uh, een, een soort verwarring erin brengen. Een heel groot grijs gebied wijzen ze aan tussen uh, uh, goed en kwaad. Je bedoelt eigenlijk ik, dat ik, mensen... Ik, ik, ik, ik denk daar zelf heel anders over. Volgens mm -hmm. mij uh, wisten een aantal fraudeurs donders goed waar de grens lag. Uh, en is, is, is dat, dat, dat, dat grijze gebied tussen goed en kwaad... is helemaal niet zo groot als er nu van gemaakt wordt. Maar het maakt het wel heel spannend. En je zag dat het werkte op het publiek. En mensen die na afloop van de try naar me toe kwamen... zeiden van, ja, ik moet in China zaken doen. Um, ja, ik weet het nou eigenlijk niet meer. Moet ik dan toch ook maar gaan omkomen? Ja, Gervans hebben dus eigenlijk een nuance erin gebracht... dat ze mensen de gedachte gaven... ja, maar soms is het ook heel erg te begrijpen om het zo te doen. Ja, zoals Vind George Van Houten Hout heeft ja? gezegd. die zegt, ja, ik wil Dat is degene eigenlijk... die een rolspel ook, ook het bewerkt heeft. Hij is een groot fan van, uh, van, van het hele verhaal. De hele geschiedenis uh, en onze boeken. Uh, en heel veel op het proces geweest. Ook tijdens het proces uh, gekeken naar die uh, verdachte. En nu dus het uh, theaterstuk van gemaakt. Hij zegt, ik wil eigenlijk dat mensen het theater uitlopen. En dat het knaagt aan ze van... ik zou eigenlijk ook wel een Jan van Vlijmen willen zijn. En wat zijn. vinden jullie daarvan? Ja. Want jullie hebben dit, dit, dit boven water gehaald en, en gevolgd... omdat het natuurlijk een, een schandaal van die eerste orde is. Ja, daar vinden wij eh, op zich niets van. Geen verontwaardiging en geen eh, afkeuring... Uh, het is wel ver, verbazing uh, hoe, hoe nou, de theatermakers met zo'n affaire daar, daar een nieuwe draai aan geven. Maar op zich vind, vind ik het knap hoe ze dat, hoe ze dat doen. Hmm. Um, en ja, kijk, nou, ik, ik vind er toch wel iets van. Kijk, uh, George van Houten, <laughs> die doet in het, toneelstuk, na, ja. in, het, in het toneelstuk doet hij al, alsof uh, uh, het stelen van een kwart miljard kwart miljard euro van eigenlijk publieke instellingen... semi-publieke instellingen als pensioenfondsen. En dat is een superbankroof. En dat vergelijkt hij met... nou ja, eigenlijk een beetje het niveau van... ja iedereen loopt wel eens door het rode voetgangerslicht. Uh, het, iedereen het doet iedereen wel eens wel een iets valken. wat niet mag. Uh, nou, dat is... Dit, ik vind ja, je moet het toch wel een beetje in, in verhouding uh, blijven Want zien. Ik, uh, de, ik kan ja. me herinneren, en ook als je jullie boek leest, en jullie zijn vaker. Uh, uh, hebben jullie op de radio verteld, dat jullie eigenlijk het meest verontwaardigd waren... nog niet eens zozeer over die personen daar... maar over dat het usance is in de vastgoedwereld... om op deze manier te opereren. Dat er een wereld is waar dit gewoon is. En dat, dat is wat jullie eigenlijk ontzettend tegen de borst stuiten. Ja, is dat zo? Dat is het nu, verontwaardiging die we dan dat laten horen? Is dat geen verontwaardiging? Horen? Dat dat is, het is een is, totale, totale verbazing. Ja, ja dat, is, dat ligt natuurlijk uh, dicht, kan dicht op elkaar uh, liggen. Het is de verwondering... Uh, en natuurlijk is dat maatschappelijk onwenselijk. Hmm. Uh, en is de ontsporing ook enorm. En dat is, ik denk uh, dat dat wel uh, terecht is. Uh, dat, dat punt snijdt Vasco net ook aan. Uh, natuurlijk, twintig jaar geleden, waar deze zaak is begonnen. Uh, was er een lossere moraal. Zeker in die vastgoedwereld. Er werd wel eens een factuurtje geschreven en opgehoogd. Uh, maar wat je ziet, en vooral bij het Philips Pensioenfonds... is dat het van klein naar groot is gegaan... omdat die verantwoordelijken niet hebben ingegrepen. Commissarissen, toezichthouders en de verontwaardiging... je mag het best zo noemen, is, is eigenlijk de ontsporing. Hè, dat dit mm. heeft kunnen gebeuren en dat je het op een gegeven moment hebt... over iemand die 10 miljoen aan smeergeld krijgt. Hè. Dat is toch wat anders dan, dan een boot of een, of een reisje naar, naar de Formule nou ja, 1. Dan de verbijstering of de verontwaardiging inderdaad... voor de figuren die in hadden kunnen grijpen of het hadden moeten zien. Komen die figuren ook voor... In in het toneelstuk, Dus de commissarissen, de accountants, de notarissen die eigenlijk wegkijken? Nee, het is een, het is een select gezelschap, uh, een zestal per personen. Uh, maar ze laten wel heel veel, in het toneelstuk, heel veel beslismomenten zien. En ze laten ook de mechanismen zien, uh, die, die Nico Vijsma... Hè, de, de, de hoofdrolspeler de, de, de, de, de de personeelschef van de bende en de, de hoofdverdachte Jan van Vlein... maar welke mechanismen ze hebben ingezet om mensen in te pakken... Mm -hmm. mee te krijgen, over de grens te trekken. Ja, en als je dan eenmaal die eerste stap hebt gezet... En, en je eenmaal voor het eerst hebt laten verteren... en cadeautjes mee hebt genomen naar huis stiekem... Ja, dan ben je eigenlijk verloren. En dat, er worden dat ver, laat verder heel goed zien. In, ingezogen. Ja. ja. ja. En, de, en de, wat, wat een heel mooi moment was in het toneelstuk, vond ik dat tijdens de berechting van uh, de bestuursvoorzitter van Bouwfonds... Kees Hakstegen, en dat is ook echt zo gebeurd... en dat laten ze in het toneelstuk nog een keer zien... dat hij op een gegeven moment tijdens zijn rechtszaak in één keer beseft... dat hij de hele tijd is gebruikt. Hij, de grote baas, die is gepiepeld geweest. Die anderen die hebben gewoon veel meer gestolen dan hij. En dat wist hij niet. Daar werd hij, werd hij boos over. Ja. <laughs> Gerben, in uh, januari komt er een uh, televisieserie uit... bij de VPRO, uh, vier, de, vier delen. Uh, weet je daar iets van uh, wat de insteek bij hun is? Ja, ik, ik, ik zag um, uh, dat ze laatst opnames aan het maken waren in uh, inheemsteden, uh, Thuisbasis van, uh, van de hoofdverdachten. Mm -hmm. uh, ik zag dat ze figuranten zochten uh, voor 40 <laughs> euro per dag. Um, uh, en ik zag inderdaad dat deze Nico Vijsma inderdaad weer terugkomt... Uh, met een paardenstaart... Uh, en, en, en dat er een goede cast is. Het is een vierdelige serie. Uh, ook hier weer een, een, een deelaspect uit het verhaal eruit getild en bewerkt. Uh, en het belooft een, een spannende serie te worden. Welk deelaspect? En, uh, um, wat, wat mensen het inderdaad toch het meeste aanspreekt... is hoe je in zo'n zaak gezogen kan worden. Hè? Dus eh, ben je nou bewust corrupt of raak je corrupt? En dat is de, de, de, de psychologische oorlogsvoering. Het inpalmen, ik denk dat dat het centrale woord is... en eh, staat ook centraal in, in, in de ja. televisieserie. Oké. Okay. Dat komt later bij nou, de VPRO. Germ van der Mann en Vasco van der Boon. Zij schreven het boek De vastgroepfraude over die enorme vastgoedfraudezaak. Naar aanleiding van het boek, of aan de hand van het. Nee, gebaseerd op het boek moet ik zeggen, is een voorstelling gemaakt. De verleiders. Die gaat vanavond in première, morgenavond in première in het nieuwe De Lamar Theater in Amsterdam. En uh, u heeft de recensie van een van de schrijvers van het boek gehoord. Daar moet u maar mee doen wat u wilt. Wij gaan er in elk geval kijken, denk ik. Ger, zo mag je niet? Het. Zo is het. Oké, okay. heel hartelijk bedankt en veel succes. En de villa is zo meteen terug na nieuws weer en verkeer. Wat aan misstanden ontstaan is in dit circuit...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 Dit is Radio 1.